Aan de Friese Waddenkust bij Holwerd is de afgelopen dagen ruim 5000 liter paraffine aangespoeld. Het kaarsvetachtige spul is te vinden op een kuststrook van zo'n 20 kilometer lang. Rijkswaterstaat begint vandaag met het handmatig schoonmaken van de kust. En volgens Rijkswaterstaat moet het snel worden opgeruimd. Nou, overal in het algemeen wordt aangenomen dat paraffine niet schadelijk is voor het milieu. Maar het kan wel uh, gevaarlijk zijn voor vogels. Hè. Vogels kunnen het opeten. En als het in hun veren komt dan is het ook niet echt uh, bevorderlijk... En uh, de meeste overleven ze dat zelfs niet. Uh, daarnaast hebben we te maken met dat paraffine heel slecht afbreekt in het milieu. En we hebben hier te maken met het natuurgebied. En gezien de hoeveelheid hebben we besloten om de, om de paraffine op te ruimen. Waarschijnlijk is de paraffine afkomstig van een boorplatform. De stof is een bestanddeel van olie.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 De netto-winst van Shell is in het tweede kwartaal sterk gestegen met 77 procent. Het gaat om een bedrag van 5,6 miljard euro. De winststijging heeft vooral te maken met de hoge olieprijzen. De productie van olie en gas lag iets lager dan een jaar eerder. Die daling werd onder meer veroorzaakt door de verkoop van olievelden en minder vraag naar gas. Shell werkt aan projecten om de productie op te schroeven. In 2014 wil het olieconcern 3,7 miljoen vaten per dag produceren. Dat zijn er nu nog ruim 3 miljoen. En dan het weer nog. Af en toe zon. Vanmiddag meer bewolking en enkele buien. Met in het zuiden kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Ook morgen wat zon. In het zuiden kans op een bui en een graad of 21.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 Leverancier Kunstmest aan Breivik was zich van geen kwaad bewust. Nederlanders in actie tegen WK voetbal in Qatar. RWE Essent overtreedt de arbeidstijdenwet... en stelt werknemers onnodig bloot aan gevaar, zegt de vakbond. En mensen staan de hele dag buiten. Het is koud. Geen enkele beschutting in de koude wind. En dan werkte ze extreem, was 16 uur per dag. En het ochtenduur van Ton Kass. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De Noorse aanslagpleger Anders Breivik gebruikte kunstmest voor de bom... waarmee hij een regeringsgebouw in Oslo oplies. En dat had hij gekocht bij de Noorse kunstmestproducent Yara. In Sluiskeel werken 560 mensen voor Yara. Wereldwijd 7000 bedrijf is genoteerd aan de beurs van Oslo. Jos van Damme, goedemorgen. U bent manager externe relaties bij Yara? Ja, klopt, ja. En welk soort kunstmest heeft uw bedrijf precies geleverd aan Anders Breivik? Hij heeft uh, niets uh, geleverd, want wij zijn een uh, vestiging en dochterbedrijf van uh, Yara International. Uw Noorse collega's? Uh, ja, Noorse collega's die hebben uh, verschillende meststoffen geleverd. In totaal is er een uh, ton of zes uh, kunstmest geleverd, waarvan uh, de helft ongeveer mengmest, die, uh, dat is een type meststof, daar kun je verder niet zoveel mee, en uh, een drie ton, dus 3000 kilo, nitraathoudende meststoffen. Ja. In hoeverre weten jullie aan wie je kunstmest levert? Uh, hier in, uh, in, in Sluiskeel uh, weten we dat uh, via het conferent wat we in 2007 met de overheid hebben afgesloten, daar is een, een, een ja. registratieplicht en uh, daaruit kunnen we zien aan wie de kunstmest wordt geleverd en in dat kader worden ook verdachte transacties uh, gemeld. En zijn die regels bij uw collega's in Noorwegen hetzelfde? Die zijn in Noorwegen niet hetzelfde. Daar is men op dit moment staat men op het punt om de Europese regels in te gaan voeren. Die wil men adopteren en die Europese regels die binnenkort van kracht worden, zijn in wezen min of meer een kopie... van wat er in 2007 in Nederland is afgesproken. Weet u ook of dit de eerste keer was dat hij dat bestelde, dat kunstmest? Uh, dat weet ik niet, nee. U heeft, heeft u contact eigenlijk gehad met uw Noorse collega's? We hebben contact gehad met onze Noorse collega's. En wat wij begrepen hebben is ook dat de man naast een boerderijtje wat hij huurde... en dat huurde hij sinds 2009 ook nog ja. een mijnbouwbedrijfje had. Ja. En zijn er alarmbellen gaan rinkelen bij uw Noorse collega's? Uh, bij die Noorse collega's zijn uh, geen alarmbellen gaan rinkelen... omdat uh, voor een, een, een boerderijtje van die omvang uh, ja. de hoeveelheid kunstmest die geleverd is... en niet echt uh, verontrustend of uh, opzienbarend was... Uh, dat past uh, redelijk bij wat je bij zo'n bedrijf normaal als kunstmest zou gebruiken. Ja, u maakt een duidelijk onderscheid hè, tussen uh, de Nederlandse vestiging en de Noorse. Toch kan ik me voorstellen, het is wel één multinational, één bedrijf... dat jullie geschrokken zijn. Wij, wij zijn uiteraard geschrokken, ja. Maar uh, in de aankondiging geeft u ook aan dat uh, kunstmest is gebruikt bij de aanslag. Dat is het vermoeden. Dat is ja. nog niet bevestigd door de politie. Nee. Die zijn de Noorse politie is uh, tamelijk terughoudend in het doen van uh, mededelingen daarover. Maar wat gebeurde er binnen uw bedrijf toen jullie hoorden hè, dat het om kunstmest van Jara zou gaan? Zou uh... gaan. Nou ja, we hebben uh, wel afgestemd met onze mensen van uh, de communicatie in, in Noorwegen, uh, van, uh, ja, en gevraagd ook om uh, informatie en ook uh, ja, uiteraard uh, gesproken over de regelgeving die in Nederland uh, van toepassing is, die in Europa van toepassing is. Ja. En uh, ja, toch uh, afgestemd en, en ook even gekeken van, goh, hoe ga je daar nu verder mee om met deze informatie? En wat hebben jullie toen afgesproken? We hebben afgesproken om in Nederland in ieder geval te communiceren over de regels die in Nederland van toepassing zijn. En in Noorwegen kiest men daar zijn eigen route in. Maar uiteraard wordt ook daar gekeken naar de regelgeving en in hoeverre men daar aanpassing van regelgeving nodig heeft. Ja. En die discussie wordt trouwens niet alleen in Nederland en Noorwegen, maar in ook Europees gevoerd. Ja, wil ik toch nog even van u weten wat het gevoel nu is binnen uw bedrijf? Uh, nou, uh, wij zijn een, uiteraard een dochter van de, een, een Noorse multinational. Ja. Uh, ons uh, hoofdkantoor zit daar, wij kennen daar ook uh, mensen in het hoofdkantoor persoonlijk. Mm -hmm. Wij weten ook nog niet of familieleden of kennissen van die personeelsleden uh, daar uh, betrokken zijn bij uh, de, de moordpartij. En uh, ja, we hebben ook uh, een van onze leden van het managementteam, is Noors. Dus die, uh, ja, die was ja. natuurlijk ook uh, heel erg aangedaan. Uh, ja. En uh, die was ook uh, toch een tijd onzeker of er ook uh, familieleden van haar betrokken waren. Dus in algemene zin is uh, ja, de, de consternatie in, in was ook uh, behoorlijk groot. Ja, dank u wel, Jos van Damme van de Noorse kunstmestgigant Jara. De Nederlandse vestiging dus in Sluiskeel. Ja, hoe gevaarlijk is kunstmest eigenlijk en hoe is de controle erop geregeld? En kan zoiets ook in Nederland gebeuren? Frederik Schutter, ook goedemorgen. Goedemorgen, u bent secretaris van de Mineralen Meststoffen Federatie. En had anders Breivik in Nederland geregistreerd als boer ook zonder problemen zijn kunstmest kunnen bestellen? Dat hangt er een beetje van af. Een boer kan hier zomaar kunstmest bestellen. Maar ja. iemand die nieuw komt, die wordt wel eerst ook gelegitimeerd en, uh, en bekeken. En ook bekeken van of de kunstmest wel geschikt is voor het bedrijf. Bekeken, maar bedoelt u daarmee heel erg gescreend ook echt? Nou, nee, leveranciers hoeven niet als een veiligheidsdienst te screenen... maar die kijken wel of de kunstmest voor het doel waarvoor het is uh, bedoeld... namelijk voor, uh, voor de plantjes te laten groeien, dat het daar ook voor wordt gebruikt. Ja, dat uh, kunstmest die hij besteld heeft in, uh, in Noorwegen, anders breif ik... Uh, is dat gevaarlijk spul? Uh, als zodanig is het niet gevaarlijk. Uh, dus je kan er allerlei branders op die kunstmest richten... en er gebeurt helemaal niks mee, het zou een beetje smelten... Uh, het schijnt dat je met hele ingewikkelde procedees... Uh, wat grondstoffen binnen die kunstmest zou kunnen isoleren. En die is wel gevaarlijk. Hm. Zou zoiets ook in Nederland kunnen gebeuren? Uh, theoretisch wel. Het is een ingewikkeld, heb ik begrepen... Uh... En toen viel de lijn helaas even weg. Ik uh... Hopen dat we die snel kunnen herstellen. Want de vraag is natuurlijk, had Anders Breivik uh, um, in Nederland uh, hetzelfde kunnen doen? Er is hier hele strenge hoor. Ben U bent er weer, wat goed. Ja. Maak uw verhaal even af. Had dit um. ook in Nederland kunnen gebeuren? had het ook in Nederland kunnen gebeuren. Uh, ja, je kan niks uitsluiten. Uh, en als de kunstmest inderdaad is gebruikt... die kunstmest is gebruikt in Noorwegen... via een ingewikkeld procedé, wat ook riskant is... dan had dat theoretisch ook in Nederland kunnen gebeuren, ja. ja. U heeft daarover afspraken gemaakt met de overheid ook, hè, als kunstmestfabrikanten. Ja, zeker. De Hoe werkt kunst, dat? Nou, de kunstmest uh, waar deze stoffen in zitten... mogen alleen worden verstrekt aan de, uh, aan de professionals, dus aan boeren. Ja. Uh, en dat maar goed, dat we... Anders blijf ik was een boer. En zo stond hij ook ingeschreven. Ja, maar de afspraken die we met de overheid hebben gemaakt... zijn in de eerste plaats te zorgen dat die producten... alleen maar bij uh, professionals, bij boeren, komen. En in de tweede plaats dat als er uh, iets verdachts gebeurt... dat dat uh, centraal wordt gemeld... Want die meldingen die kunnen de veiligheidsdiensten gebruiken om te kijken of er iets mis is. Heeft u dat ooit meegemaakt, dat er iets verdachts gebeurde en dat u dat gemeld heeft? Ja, zeker. Er gebeurt ongeveer, nou gemiddeld zeg maar, uh, één keer per maand dat er een, uh, een melding plaatsvindt. Eén keer per maand? Ja, en en maar dan zijn dan moet dat dan denken, voor verdachte zaken? Het kan zijn dat er ergens in een loods wat is ingebroken. Maar uh, het is ook wel eens gebeurd dat er een ongebruikelijke hoeveelheid werd besteld buiten het groeiseizoen. Ja. En dat dat verdacht was. Ja. En bij wie meldt u dat dan? Dat ben, melden wij bij uh, de, de KOPD. Ja, hoort u dan ooit nog wat terug eigenlijk van de KOPD? Wat daarmee gebeurd is met die informatie die u heeft verstrekt? Uh, nou, we evalueren wel jaarlijks. Uh, en dan gaan we niet op details in. Maar bijvoorbeeld in één geval, toen het zo uh, raar was, zo buiten het groeiseizoen... toen bleek het dat er een grote partij was besteld door een Surinamer... die het voor zijn plantages Suriname uh, nodig had. Aha. En toen gingen de bellen rinkelen? Toen gingen de bellen hard rinkelen. Ja. ja. Weet u ook of er iemand wel eens een bomaanslag heeft willen plegen uh, met kunstmest? Ja. U? Of uh, ik weet het niet precies, maar uh, in de voorlichting van waarom we tot die afspraken zijn gekomen hebben we begrepen dat er uh, dat kunstmest regelmatig wordt gebruikt en dat ook de kunstmest die wij hier verkopen uh, ook wel in Ierland door de IRA ooit zijn gebruikt. Ja. Weet u of er iemand echt uh, met uw kunstmest of met kunstmest, uh, Nederlands kunstmest, aan de, aan de slag is gegaan? Heeft u dat wel eens gehoord van de KOPD of van de AIVD misschien? Uh, nou, we hebben wel eens gehoord, dat kan je ook lezen in rapporten, dat bij uh, terroristische cellen kunstmest is aangetroffen. Ja. Maar of het ooit is gebruikt, uh, dat, dat weet ik niet. Nee. Moeten die regels eigenlijk nog verder aangeschept worden of heeft dat geen zin? Nou, wat er nu gebeurt, is dat uh, het niet alleen voor kunstmest geldt... maar voor alle mogelijke grondstoffen voor die zelfgemaakte explosieven. En dat betekent dat, uh, nou, in het geval van Noorwegen, zie je ook... dat er een andere chemicali door de betreffende man was besteld... en dat daar wel een melding van was gekomen. En met verschillende meldingen, met, met, met verschillende informatie... kunnen veiligheidsdiensten opeens heel veel. Ja, en dit voorkomen? Of is dat eigenlijk en... onmogelijk als iemand echt van kwade zin is? Je kan, niet, uh, je kan nooit alles voorkomen, maar je kan uh, het ze wel moeilijker maken. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Frederik Schutte, secretaris van de Mineralen- en Meststoffenfederatie. En ik voelde en nou. het als het ware omhoog komen en, en het ging eruit. Als je het hebt, dan groei je op vergalgen rat. Als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. En die, die manier, die schreeuw, schiet hem niet neer. Deze week in Goedemorgen Nederland... Voor herhaling vatbaar. Ik denk dat het de komende dagen pas echt gaat beseffen. Het is nu nog moeilijk te bevatten. RWE Essence stelt zijn werknemers onnodig bloot aan gevaar. Zeggen de vakbond en een voormalig werknemer. En daarom gebeuren er veel meer ongelukken dan bij de naastgelegen Nuoncentrale. Sander Bartling zocht het uit. Deze reportage werd maart dit jaar uitgezonden. Het verhaal wat ons opvalt als wij met mensen praten. die op de RWE bouwplaats werken. Um, is dat er vrij consequent um, CO-overtredingen plaatsvinden. Geen overuren toeslag. Terwijl mensen wel 10 tot 12 uur per dag werken. En daarmee wordt de wet gewoon met voeten getreden. Mascha Zwart van vakbond FNV maakt zich ernstige zorgen... om het lot van de arbeiders. Bij de elektriciteitscentrale in de Eemshaven. De boosdoener RWE Essent. Uh, we constateren bij... Uh, Tientallen mensen overtreding van de arbeidstijdenwet. Dus dan moet je denken: van, die mensen staan de hele dag buiten, het is koud. Het wordt nu gelukkig wat warmer, maar dat was op een gegeven moment min vijf, min zes. Mensen staan in de Eemshaven, het einde van Nederland. Er is geen enkele beschutting in de koude wind. En dan werkten ze, het extreme was 16 uur per dag. Mensen kwamen om één om, om uur s'nachts thuis. Toen hebben zelfs, uh, hebben zelfs die werknemers die toch vaak nou ja, het allemaal maar laten gebeuren gezegd van dit doen we nooit meer en de ploegbaas is ervoor gaan staan en dus zegt nou houd het op. Ze werken nu nog maar 12 uur per dag. Nou, dat mag volgens de wet, maar dat mag alleen bij uitzondering. Uh, deze mensen doen dat uh, maanden achter elkaar. Deze voormalig werknemer van RWE Essent wil niet met zijn naam, stem of nationaliteit op de radio. Op een bankje aan een vijvertje ergens in Nederland durft hij op voorwaarde van volstrekte anonimiteit zijn verhaal te doen. 5 de ik werkte elke dag van 5 uur s middags tot 4 uur s'nachts. Dat is 11 uur per dag. Ik werkte 7 dagen per week. In totaal dus 77 uur per week. Ik kreeg daarvoor 8 euro per uur. Ik had een contract getekend, maar dat kon ik niet lezen, want het was in het Duits geschreven. Oké, okay, dus u wist niet wat u tekende? You did not know what you signed? Ja, helemaal Hoe was de veiligheidssituatie op de bouwplaats? Well, oh, dat hadden het niet over ja. ja. De veiligheidssituatie is beroerd. We zouden schoenen, een veiligheidsbril en een helm moeten dragen... maar daar werd na acht uur s avonds niet meer op gecontroleerd. Toen ik er werkte zijn er twee mensen verongelukt. Eentje viel van 20 meter naar beneden. We waren erg bang om in het donker te werken en hadden daar veel stress van. Bij NWJ zijn er, geloof ik, acht serieuze, dus ernstige ongelukken gebeurd. Waar mensen in kritieke toestand of met gebroken bot het ziekenhuis in gingen. Uh, op de bouwplaats daarnaast, bij Nuon ging het maar om twee. Dus dat is een behoorlijk verschil. Na dat laatste ongeluk hebben ze eindelijk inderdaad... Uh, toch wel heel serieus wat aan de veiligheid gedaan. Een beetje laat, lijkt me. Er worden twee kolencentrales naast elkaar gebouwd. Om beide staat een hek. de uh, Veiligheid is natuurlijk heel streng er liggen. Heel veel regels. Je ziet bij RWE dat die regels... Ik denk omdat zij gewoon uh, te laag uh, uh, hun arbeid inkopen... te veel uh, foute uh, ondernemingen ertussen, loesje bureaus. ik denk dat ze daarom problemen hebben... dat daarom de veiligheidsregels overtreden Wat worden. Wat zegt de RWE? Wat is hun reactie? Niet. RWE zegt niet veel. De anonieme ex-werknemer van RWE Essent durfde het niet aan... om te gaan klagen bij zijn werkgever. Zijn directe chef stond dat niet toe. Ik ben ingehuurd door een Duits uitzendbureau. Mijn baas was gek. Hij zei alsmaar dat we sneller moesten werken. Als iemand ziek werd, moest hij na één dag weer aan het werk, hoe ziek hij ook was. Mijn baas is een slecht mens. Iedereen was bang voor hem. Er is iets in zijn ogen. Daarom durfden de anderen ook niet te klagen. Ze hadden ons paspoort, ze hadden ons thuisadres... Ik weet niet wat ze gedaan zouden hebben als we te veel hadden geklaagd. Ik zou willen dat uh, ten eerste onze wetgeving wordt aangepast. Ik vind dat onze arbeidsinspectie, die eigenlijk gewoon controleert of, of alles in Nederland goed verloopt, dat die gaat controleren op de juiste lonen, niet op een minimumloon, maar gewoon op het feitelijke cao-loon. Dat moeten Nederlander verdienen, dus moet een buitenlander die hier komt werken, dat ook. Buitenlanders mogen komen, maar ze hebben gewoon recht op fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon, net als iedereen heeft. En daarnaast vind ik ook dat ze ook moeten controleren op arbeidstijden. En dan de combinatie. Dus iemand die acht uur werkt, die krijgt een ceo loon gaat hij meer werken en dan krijgt hij overuren toeslag. Dat gebeurt op dit moment niet. Daar zit, daar zit het probleem, en dat zou vanuit het ministerie aangescherpt moeten worden. Die arbeidsinspectie moet eigenlijk tanden krijgen. Een reportage was dat van Sander Bartling. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland@kro.nl. Straks een WK-voetbal in Qatar is een nachtmerrie voor twee voetbalfans... die de FIFA op andere gedachten proberen te brengen. Eerst nu het ochtendhumeur van Don Kras. Nu we zowel met onderwijs als met de kenniseconomie... op een gedeelde 163e plek met papua nieuw guinea zijn aanbeland... vind ik het niet meer dan verdiend om ook een pluim uit te reiken aan de media... voor het gemak waarmee zij met hun tijd meegaan... en ons proces van geestelijke aftakeling... in veel gevallen treffend weten te illustreren. Laatst zag ik hiervan nog een fraai voorbeeld in het NOS-journaal. Er werd een item gedraaid op de afdeling cardiologie van een of ander ziekenhuis. En om duidelijk te maken wat cardiologie is... hadden ze er geluid van een hartslag onder gezet. Het was weliswaar een heel regelmatig hartritme dat je hoorde... terwijl het item over hartritmestoornissen ging. Maar verder verduidelijkte het wel meteen heel veel. Een briljant idee dus. Hoe kom je erop? En eergisteren zag ik een heel interessant item bij Omroep Max... over wat je moet doen als je je bagage kwijtraakt op een vliegveld... Daarover hadden ze zelfs een enquête gehouden en wat bleek nou? De helft van de mensen wist wel wat hij moest doen als hij zijn bagage op een vliegveld verloor en de andere helft niet. Ja, ik schrok er ook van. Ze zeiden er niet bij om hoeveel mensen het ging, maar om nou aan te geven wat een helft is, hadden ze dat voor ons gevisualiseerd, zoals dat in vaktermen heet. Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden twaalf poppetjes getekend. En van die twaalf poppetjes hadden ze zes poppetjes een kleurtje gegeven en zes niet. Dus zo kon je eigenlijk in één oogopslag zien wat een helft is. En nou vragen jullie je misschien af waarom twaalf poppetjes en niet tien bijvoorbeeld. Nou. Daar was wel over nagedacht, want wat was nou het geval van die ene helft, dus die niet wist wat hij moest doen als hij zijn bagage op een vliegveld verloor, de zes gekleurde poppetjes, zie je ze voor je, meldde de helft de vermiste koffer bij de reisorganisatie. Nou ja, en dan kunnen we het zo uitrekenen. Want de helft van zes gekleurde poppetjes is uh, drie gekleurde poppetjes. Ja, en dat klopt precies, want ze lieten drie gekleurde poppetjes zien. Kijk, en als je nou met tien poppetjes was begonnen... dan had je dat maar heel moeilijk kunnen visualiseren. Want tien gedeeld door twee is vijf poppetjes. En dan vijf gedeeld door twee is... Ja, zie je, dan had je met halve poppetjes moeten gaan werken. En ja, dat is geen poren met halve poppetjes werken. Daar sta ik dan misschien alleen in, maar ik vind hele poppetjes mooier. <laughs> toen, toen ik er s'nachts nog over na lag te denken... dacht ik nog wel dat het met acht poppetjes ook had gekund. Ook met vier, nu ik erover nadenk. Maar twaalf is mooier, denk ik. Twaalf poppetjes. Morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. times a day Roly-poly It's a hardy dinner He needs lots of strength to sing and play Up at dawn, and down, do the chores Runs both ways to all the stores He works up the night van Nora Jones, de Little Willys met Roly Poly. Het is uh, vijf minuten voor half elf. Het WK voetbal in Qatar moet onder geen beding doorgaan. Dat vinden Sjaak Zonneveld en Mark Schalenkamp. Initiatiefnemers van de actie FIFA Think Again. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar zijn jullie allebei. Wat is er mis met een WK in Qatar? Nou, het is, het is niet goed om het WK daar te organiseren, denk ik. Het is een hele rare, rare actie. WK is geen... Qatar is natuurlijk geen, geen voetballand... Nee, maar het heeft toch ook, ook wel wat. Ja, het heeft veel zand. Ja. Nee, het is veel te warm om te voetballen daar. Het heeft geen, uh, geen voetbalhistorie. Dus nationaal team stelt ook niks voor. Het is een beetje alsof het je het WK in Liechtenstein organiseert. Nou, ja, maar, is maar daar, daar zijn omstandigheden wel, wel gunstiger qua klimaat. Ja, dat is het vooral het klimaat wat jullie dwarszit. Nee, het is echt een opsomming. Het is ook. Uh... De nou. manier waarop de toekenning tot stand is gekomen. Ja. Dus, ja, de bewijzen zijn er nog steeds niet, maar van alle kanten wordt natuurlijk uh, beweerd... dat, dat, uh, dat het door, door stemmen kopen en door corruptie is gegaan. En ja, alleen door corruptie kom je door zo, tot zo'n zo merkwaardige keuze, denken wij. Ja, waar is die keuze eigenlijk door ingegeven, denken jullie? Geld? Nou, dat, dat geeft de FIFA ook zelf toe, dat, dat uh, Qatar het beste bod had qua geld. En ja. verder zijn er ook werkelijk geen enkele argumenten voor te bedenken. Er zijn alleen maar argumenten tegen te bedenken. Het is echt geen voetballand. Het is een landje wat een kwart van Nederland groot is, waar, waar evenveel inwoners als Amsterdam wonen. Dus het is echt vergelijkbaar met een, een, een WK in Liechtenstein, in, in uh, uh, Malta of dat soort landen. Ja, nou willen jullie echt niet dat dat WK daar georganiseerd wordt in, uh, in 2022? 22. Hè? 22. Ja. ja. FIFA Think Again heet dan de actie. Ja, dat vind ik wel erg mild. Nou, dat is dat. dat ja, moet mild beginnen. Nee, wij hopen uh, dat, dat miljoenen voetbalsupporters van over de hele wereld uh, onze actie steunen. En, en daarmee laten zien aan de FIFA dat ze het er niet mee eens zijn. Ja. Uh, misschien wordt er niet meteen uh, naar geluisterd door de FIFA. FIFA is nou niet echt een heel erg luisterend uh, instituut. Uh, afgelopen jaren in ieder geval niet. Nee. Maar... Er zijn wel verschillende opties wat we vervolgens kunnen doen. We gaan ten eerste ook... Ik denk dat sponsors ook wel uh, met ons willen praten... of in ieder geval hun oren laten hangen naar negatieve geluiden van fans. En... Als het, helemaal niet, uh, als het helemaal niet wordt geluisterd, dan richten we een alternatieve voetbalbond op. Dat kan natuurlijk ook nog. De Democratic oh. Football Association, oh ja, vindt u daarvan? Ja. ja, dat klinkt heel goed. De uh, timing is erg goed, hè? want uh, Karl-Heinz oud-voetballer, Duitser... Uh, de voorzitter van de European Club Association... heeft gisteren opgeroepen tot een door clubs geleide revolutie tegen de corrupte mensen. Kijk. En dan bedoelt hij de FIFA. Ja. Nou, dus, dus die terecht. hebben jullie alvast mee? Terecht. Nou, we, we hebben werkelijk iedereen mee. We hebben nog niemand gehoord die zegt... nou, wat jullie nu doen, dat is, dat is vreemd. Of daar staan we niet achter. Iedereen die goed nadenkt, die zegt... ja, dit, eigenlijk klopt dit, want het, de, de keuze voor Qatar klopt van geen kant. Ja. Zijn jullie ook bang voor een beroerde sfeer rondom dat WK? Nou, er, er gaat geen sfeer zijn. De sfeer wordt normaal bepaald door de fans. Door, door massa's die op pleinen uh, aan feestvieren zijn. Een, een lange mars naar het stadion uh, waar mensen met spandoeken... Uh, die aan het bier drinken zijn. Dat bepaalt de sfeer bij een WK. Ja, dat, dat, dat bier niet kun je zien. ook vergeten. Hè, dat, gaan, ja, dat, dat kunnen we ook vergeten. Ja, ja. ja, Het wordt inderdaad wel een beetje ongezellig... maar jullie willen eigenlijk een, een soort voetballente. <laughs> Precies, dat willen we. Een revolutie. Ja, nou ja, revolutie. Ja... Zo ingewikkeld is het niet uh, om, uh, om het anders te doen. Gewoon opnieuw nieuw stemmen en, uh, en dan naar een uh, normaal land. Maar, maar tegelijkertijd, als de grote massa ergens absoluut op tegen is... Dan, dan ontstaat er ook een revolutie. Dat hebben we recent kunnen zien. Ja, ja precies. Uh, waar moet het volgens jullie wel gehouden? Een normaal land, Hoor, hoorde ik net vallen. Hm. Nou, als, als we kijken naar de, de landen die zich kandidaat gesteld hebben, het, het zal niet in Europa plaatsvinden, want 2018 uh, is aan een Europees land toegewezen, dus het zal buiten Europa moeten plaatsvinden. Van de landen die zich uh, kandidaat gesteld hebben, uh, maken Amerika en, en zeker ook Australië wat ons betreft een veel grotere kans en zijn veel logischer keuzes. Ja, maar dat zijn toch ook geen voetballanden? Amerika is net uh, is, is finalist bij de WK vrouwenvoetbal. Ja, dat is waar. Australië ja. heeft zich de afgelopen twee WK's gekwalificeerd voor het WK. Ja. Ja. Een prestatie die Qatar nooit even evenaren. Ja. Hoe gaan jullie jezelf nou internationaal op de kaart zetten met deze actie? Um, nou dat ten, ten eerste via de sociale media. Die zijn natuurlijk al uh, internationaal. Hè? Via, via vrienden in het, in het uh, buitenland. Komt het al vrij snel denk ik in Engeland. En als ze ergens een hekel hebben aan de FIFA. Is het wel in Engeland. Want Engeland heeft WK in 2018 misgelopen. Ja. Nadat de Engelse media... Uh, corruptieschandalen een dag voor de verkiezingen aan de uh, kaak stelden. Ja. Dus daar komt het vrij snel. En ik, ja, ik denk die, die olievlek die verspreidt zich vrij snel hoor. Een leuke term in dit geval: olievlek. Ja. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Uh, en veel succes ermee. Ik ben benieuwd wat er uh, van terecht komt. Ja. Sjaak, Zonneveld en Mark. Ga dus vooral naar www.vifasinkagain.com. Dat gaan we doen. Dank je wel. <laughs> okay. Tot zover deze Karo. Goedemorgen, Nederland. Meer informatie over dit programma op www.karo.nl. En zometeen naar het nieuws, Prem Radar Kishun. Prem, goedemorgen. Goedemorgen Karel Johan, ik heb een fantastische uitzending... want ik heb de machtigste vrouw van Boekenland in mijn bus... en een prachtige schrijster, want luisteraars... we gaan het gewoon hebben over boeken. De zomertijd begint, de vakantietijd begint... welke boeken gaat u lezen? U mag allemaal straks bellen... om aan te bevelen welk boek u allemaal gaat lezen. Beppie, welk boek ga je lezen? Mail me nu alvast. En ik ben ook benieuwd wat Jan Bakker allemaal gaat lezen. Dus luisteraars, we gaan gewoon één grote advertentie voor het boek doen... Uh, zo meteen, maar we gaan eerst luisteren naar de man die zeker slippers heeft... Dus ik heb zijn stem nu omgedoopt in het tropisch stemgeluid van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Friese Waddenkust bij Holwarts is over 20 kilometer vervuild met paraffine. Rijkswaterstaat is bezig het kaarsvetachtige spul met de hand op te ruimen. Paraffine is een bijproduct van de olieindustrie. In Oorschot in Noord-Brabant is bij een inval in een woonwagenkamp... een onbekend aantal mensen aangehouden. Vanmorgen vroeg vielen 70 mensen van politie, Marajousé, gemeente en het energiebedrijf... de zeven wagens op het kamp binnen. Het was een onderzoek van de Taskforce Hennepcriminaliteit. Het ongeluk met twee hogesnelheidstreinen in China... was het gevolg van technische en menselijke fouten. Een licht had niet op groen, maar op rood moeten springen. En de verkeersleiding had moeten waarschuwen dat er een trein op het spoor stil stond. Het ongeluk kostte 39 mensen het leven. En Heineken heeft een kort geding aangespannen tegen concurrent Olm. Die brouwer uit Weesp zou stiekem fusten van Heineken, vullen met het eigen bier... en dat goedkoop aanbieden aan cafés, dranken, groothandels en op marktplaats. En het bier wordt vervolgens verkocht alsof het Heineken is, zegt Heineken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Primtime. Ik hou van boeken. Ik vind het heerlijk om ze te lezen, maar ik kom er veel te weinig aan toe, behalve in de vakantie. Dan is het de tijd om veel boeken te lezen. Daarom is primetime vandaag heel gemakkelijk, luisteraars. Mijn vraag aan u is, welk boek raadt u mee en de andere luisteraars aan en waarom? U mag van alles aanbevelen. Van autobiografieën tot zakenboeken, het maakt niets uit. Het mag een nieuw boek zijn of een oudboek. Wat moeten we deze zomer zeker lezen? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan in Amsterdam-Zuid, uh, vlakbij het station WTC. U mag langskomen. In mijn bus heb ik de machtigste vrouw van Nederlanders gehad... om boeken Grietje Braaksma, hoofdboekeninkoopster bij de Ako. Goedemorgen, mevrouw Braaksma. Wel welk boek moet ik zeker lezen? Uh, het boek wat je zeker moet lezen... ik zou zeggen een heel mooi klein juweeltje. Het is van Twan Heijmans, een Nederlandse auteur. Het heet Op Zee. Het is een klein verhaal met heel veel impact. Dus Prem, je hebt het snel uit... En daarna ga je er heel lang over nadenken. Is dat het, eh, Karin, is dat het criterium eh, Karen Amat Mukrim, schrijster? Een heleboel boeken geschreven. Ik moet eerlijk toegeven dat ik geen van je boeken had gelezen en tot gistermiddag nog niet van je had gehoord. Nou, dat is een leuke introductie. Uh, ja, nee, ik schaam me ook heel okay. erg diep, dus we gaan het veranderen. Je hebt eh, het knipperleven, je tweede roman, wanneer wij samen zijn. En je derde roman, Titus, en die won de Black Magic Woman uh, Literatuurprijs. En in september komt je nieuwste boek uit? Ja, Het Gim. Het Gim, ja. oké, okay, die komt dan uit. En uh, uh, die, waarom ga je, welk boek moet ik zeker lezen deze zomer? Ik denk uh, Red ons van de Dichters, van uh, Menno Wigman. En waarom? Je hebt het meegenomen hier. Ik heb het zelfs meegenomen. Ja, ja maar waarom? Uh, ik denk als je dit boek leest en de essays die erin staan, dat je bewust wordt van hoe ver uh, literatuur gaat in je leven als je het leest of als je het schrijft, maakt niet uit. Um, hoe diep het wortelt eigenlijk. Dus de liefde voor literatuur is echt. Uh, daar gaat dit boek eigenlijk over voor mij. Oké, okay. mevrouw Braaksma, uh, ik ben altijd erg geïnteresseerd in de economie. Um, is het waar dat in de zomer er meer boeken worden verkocht dan anders? We kennen in de zomer inderdaad wel een verkooppiek. Dat komt natuurlijk ook omdat onze winkels gesitueerd zijn op alle luchthavens in Nederland. Maar uh, inderdaad is het zo dat mensen tijd hebben. Ze hebben hun vakantiegeld en willen zichzelf verwennen. En uh, hebben ook echt de tijd om te lezen. En uh, inderdaad, dan worden er gewoon meer boeken gekocht. Dat klopt. En, en, en is er ook een verschil? Bijvoorbeeld zoals het boek wat uh, Karen aanprijst... Uh, uh, Red ons van de dichters, dat is een boek waar je erg veel moet nadenken. Ja. Maar je hebt ook uh, boeken zoals die van Kluun waar je helemaal niet hoeft na te denken. Is, merkt u nou een verschil tussen welke boeken meer en minder verkocht worden? N niet zozeer, want ik denk dat... Uh, ja, je hebt bepaalde doelgroepen, bepaalde groepen lezers... en die blijven toch wel erg trouw aan uh, hun, uh, ja, hun belangstelling en hun uh, interesses... Dus wat dat betreft, uh, we verkopen eigenlijk van alles. En dan gaat het ook over non-fictie, dus ook boeken over management... of de neergang van bedrijven, spannende boeken, um, uh, autobiografieën, biografieën... eigenlijk alles. En natuurlijk niet te vergeten, kinderboeken. Ja, kinderboeken zijn die, die, die lopen ook in de vangen. Jazeker. En uh, of ouders dat nou doen uit schuldgevoel... of dat ze echt heel graag willen dat hun kinderen lezen... er worden gewoon meer kinderboeken verkocht. Ja. En uh, daarbij komt als het slecht weer is... en kinderen zich vervelen in de tent of uh, in het het vakantiehuisje, dat ze dan met papa en mama naar de boekhandel gaan. En uh, ja, ik vind het heel erg belangrijk, dus ook in ons assortiment zitten leuke kinderboeken voor iedere uh, beurs, zodat ouders ook echt gewoon voor iedere prijs uh, een boek kunnen kopen voor hun kind. Barbara zegt net tegen me, want ik, ik, ik ben een cultuurbarbaar, ik lees dus echt alleen maar uh, politieke biografieën en, en, en uh, uh, zeg maar troep zoals John Grisham en dat, en die vind ik ook als slecht of Nelson de Nile, uh, echt van die thrillerachtige boeken, spannende boeken. Maar Barbara zegt net tegen mij in mijn oortje dat het op zich gaat over een man die zijn kind verliest... Ja, maar dat had je nou niet moeten vertellen, oh, Prem. Want oh. nou, geef je, nou geef je iets weg. Oh. Dat is een beetje jammer. Maar dan nog... Het is een heel erg mooi boekje... omdat het niet alleen gaat over het verlies van dat kind... en bovendien... ja, Ik, ik ga het gewoon niet verklappen. Okay. Ik vind nee. dat mensen het zelf moeten lezen. Het is Barbara van der Klis, bij eindredacteur, haar schuld. Die ja, zei dat in maar, mijn koptelefoon. Maar het boek is namelijk toch heel anders. En het boek gaat vooral over uh, vasthouden aan dingen... aan overtuigingen. En uh, juist dat, als je dat loslaat, uh, blijkt... Er een heel nieuw leven voor je te zijn. Dus toch maar lezen dat boek. Oké, okay, de dus schouderluisteraars. We gaan zo verder praten. Er wordt al veel gebeld. 0800 1121. Mail naar primtime.ntr.nl. En u mag ook langskomen in de bus en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Hier en... is a slightly Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove the soot? Karin, uh, jij bent schrijfster. Schrijf je anders in de zomer dan in de winter? Ja. Zeker. Hoe, hoe anders? Uh, ik had geluk met het boek wat ik nu heb geschreven. Uh, het Gym, wat dat in september uitkomt. Dat uh, ik het min of meer in een jaar heb geschreven. En het boek zelf vindt ook plaats in één jaar. In het tijdsbestek. En dat je dan toch helemaal 100% kan je dat, uh, uh, dat weer ook meenemen. in je vrouw, Want je wordt er toch door beïnvloed. Het is natuurlijk in de winter allemaal wat somberder, wat duisterder. Ook, maar ook wat stemmiger. En in de zomer uh, dan komen er weer andere dingen. Wat broeieriger. Dan komt seks misschien ook wat meer om de hoek kijken. Dus ja... Ik schrijf wel anders. Als, het niet anders. als ik over de winter zou moeten schrijven in de zomer... dan kan ik dat ook. Maar het heeft wel invloed. Oké, okay, ik heb één boekje gepubliceerd... wat een bundeling was van mijn columns. En ik ben niet echt, dus een schrijver nog. Maar als jij schreef, denk je er ook aan... het boek moet verkocht worden? Uh, nee, en ja. Nee, denk ik er niet aan. Omdat ik niet het gevoel heb dat ik mijn onderwerpen kies... Het is meer de onderwerp dient zich aan en dat grijpt me, ja of nee? Um, en ja, ik denk er wel aan omdat je met je lezer te maken hebt. Dus ik kan niet 100% in mijn hoofd zitten. Nee, maar een beetje seks er steeds in, omdat je weet dat seks uh, altijd werkt? Uh, nee, het moet echt in het verhaal passen. Oh. oh. <laughs> ja, ja je, bent, je bent erg integer. En maakt het jou uit of, of je boek veel verkoopt? Want ik was... Ja. Ik, ik wou dat mijn boek veel verkocht werd. Ik heb ook alles gedaan om het te prostitueren, om het oh. boek onder aandacht te brengen. Ja, ik, uh, het maakt me zeker wel uit. Ik heb dat een <laughs> beetje onderschat, de laatste, laatste paar titels die ik heb uitgebracht. En inmiddels ben ik er wel achter, ja, het, het, uh, de, het moet verkocht worden. Want het, uh, ja, je wil ook gelezen worden, als je eerlijk oh, nee, bent. Dan wat zo. je moet doen is vriendjes worden met mevrouw ja. Braaks dat de ACO het verkoopt. Want dan heb je grote. Goedemorgen, meneer de me Rob Meijer. Ja, dag Prem, goeiemorgen. Welk boek wou je aanbevelen? Ik wil aanbevelen dat de mensen de Bijbel eens meenemen op vakantie. Waarom? Hebben ze hebben genoeg te lezen, omdat dat is een heel mooi boek, is een goed boek. Is een boek uh, wat, maar ze moeten dan wel één ding doen. En dat is hun, uh, hun protestantenbrilletje of hun Roomsche brilletje of hun uh, Baptistenbrilletje, moeten ze eens thuis laten. En dan moeten ze eens gaan lezen zoals het er staat. Uh. De Bijbel gaan lezen op vakantie. Hey, meneer Meijer, ik heb de Bijbel thuis. Ik uh, lees hem regelmatig. Vooral als ik mensen wil bashen. Uh, uh, als die blijken de Koran niet goed te lezen. En zo dadelijk ik al die teksten eruit. Dat je niet twee gewassen door elkaar mag groeien. Op straffen van de dood. En dat de overspelige vrouw ja, kapot ja, gestenigd ja. moet ja. worden. Dus ik lees. Ja. En in de bergreden van Jezus vind ik een prachtig stukje. Revolutionaire, socialistische taal. Dus ik lees hem. Ik hem ja. Op vakantie meenemen gaat een beetje ver hoor meneer Meijer. Ja, nou, nou, maar dan kom je juist eens tot rusje. Dan kan je eens kijken, dan heb je misschien dus een beetje het gevoel van. hé, hey, laat ik er nou eens anders naar kijken. Laat ik nou eens gewoon eens stoppen met het uh, te verstaan, zoals het mij altijd gezegd is dat ik het moet verstaan. En okay. laat ik nou eens gaan lezen wat er staat. Oké, okay. meneer Meijer, en, hartst en dan kom je, en, Hartstikke ja, bedankt ja, voor uw tip. Uh, uh, ik denk niet je, dat... je kan er niks mee zeggen. Uh. Uh, nee, nee, nee, eerlijk gezegd niet. Maar het is wel leuk dat ik je het aanbijt. Ik verwacht aanbevolen. nou eigenlijk van jou. Ik verwacht van jou eigenlijk, omdat jij bent altijd zo iemand. Dat jij uh, ja, toch een beetje de controverse zoekt. Dat je denkt van nou, hier moet ik nou ook mee. Nee, maar dat weet je wat het is, Meijer, Ik lees de Bijbel ja. en ik vind het, een, het, vind het een, een, een goed geschreven jatwerk... bij elkaar geplakt van verschillende uh, theorieën en zo. Je uh, ziet kijk, ook de nou, verschillende kijk, stijlen. Erin. Dus ik ja. vind het op zich ik, ik zou iedereen aanraden om de Koran, de Torah, de Bijbel, de Bhagavad gita en vooral de Vedas te lezen. Maar ja, uh, uh, ik weet niet of dat werkt. Dankjewel. Want Jan Bakker zegt iets leuks. Prim, je overschat de gemiddelde Nederlander. Je stelt dat we de rest van het jaar te druk voor hebben. Dat suggereert dat de meeste mensen graag zouden willen lezen. Terwijl lijkt me de gemiddelde Nederlander in feite nooit een boek leest. Mevrouw Braaksma, lezen wij Nederlanders nog veel of weinig? Um, nee, Nederlanders lezen veel. Uh, het lezen op zich verandert. Wel. En dat komt natuurlijk ook omdat je e-books hebt. Uh, uh, noem alle nieuwe media. Twitter, Facebook. Er wordt ontzettend veel gelezen. Alleen het verandert. Het is niet alleen meer het papieren boek. Uh, maar het zijn allerlei andere manieren om te lezen. Dus als mensen zeggen er is ontlezing in Nederland. Dan moet ik daar altijd een beetje om lachen. Want er wordt juist heel veel gelezen. Kijk ook maar eens naar kinderen. Ik ken kinderen die ja. in een half jaar tijd... Alle Harry Potters lezen. Ja. En dan nog graag uh, twaalf boeken willen. Dus ja, maar Faktie ik ben... Ook, de chocoladefabriek. En, uh, nou, maar Prem, dat wordt dus nog steeds gelezen. Ja. En ook alle Jip en Jannekes. En uh, nu is natuurlijk de nieuwe hype met stilte. En dan denk ik, kinderen lezen heel graag en heel veel. En af en toe moet je als ouder streng zijn... en ze even van die computer halen. Ja. Ja, Karin? De, de problemen waarin de, de boekenwereld eigenlijk zit... met alle uh, fusies en, en, en mensen die ontslagen moeten worden... Is dat geen gevolg volgens u van... Uh, ik denk dat uh, uh, het, er is een beetje tendentieuze berichtgeving over het boekenvak. En het is spijtig, want we zijn een beetje vergeten dat al die jaren dat we maar plusten. 5% meer, 6% meer, en, uh, enzovoort, enzovoort. En nu hebben we een jaar, en al met al staan we op nu, nu op min 3.3 in het hele boekenvak. Ja. Waar gaat het over? Ik denk dat de, de media zijn zo gretig om maar weer eens iets bij de kop te pakken. <lacht> en uh, ja ik ben het er gewoon niet mee eens. En als ik kijk naar mijn bedrijf, wij verkopen heel erg veel boeken, het gaat goed. En uh, je nou, kunt elkaar ook de put in, ik, in praten. Ik heb de top 100 uit 2010 met 496.287 exemplaren. Haar naam was Sarah. 281.063 exemplaren, mannen die vrouwen haten. Uh, uh, uh, gerechtigheid van Stieglaarsson ook 227.000 dus. En gezond slank met dochter Frank, die had tussen de 150.000 en 200 exemplaren. Goedemorgen Pim van Bommel. Hallo, dag goedemorgen. Zeg het maar, welk boek? Ja, het is een heel bijzonder boek. Dat is van Carl Friedman. Carl Friedman is een vrouw overigens. En dat zijn drie verhalen. En het eerste verhaal heet De Grauwe Minnaar. En dan wil je natuurlijk weten waarom, uh, waarom nou speciaal deze drie verhalen. Het zijn uh, drie verhalen over een uh, Joodse cultuur... Uh, waarbij uh, de schrijfster... Uh, drie totaal verschillende thema's heeft, maar in alle drie een fantastische taal. Heel veel humor en veel, en veel spanning in, uh, in, de, in de plots. Is dus, ja, het, het oude boek als het, is is het dit beter, jaar? Zeggen, is het een oude boek of is het dit jaar uitgekomen? Ik ben je even kwijt. Oh, eens, ik vroeg nou, ik check het meteen. Dankjewel. Mevrouw Braaksman, kent u dit boek? En, uh... Ja, zeker. En uh, ja, Karl Friedman, uh, ik vind het een goede tip. Zeker okay. voor de vakantie. Nou, ja. Gerard, goeiemorgen. Hoi, uh, Prem. Uh, ik neem Nina Brink mee op vakantie. Mevrouw Brink? Ja, dit is de mevrouw van World Online. Is, uh, neem je haar ik... mee of neem je het boek over? Nou. Hij wil wat boeken. Het is een boek van 400 pagina's. Ja, van Erik Smits, van de, de, de jongen die bij Quote werkte. Ja, goede journalist. Ja, hij was een fantastisch boek gewoon. En um, ja, als je dus um, weinig gewicht mee, mee mag nemen, dan kan het boek niet, want het is een boek wat een dik kilo weegt, maar ja. er staan fantastische verhalen in. Oké. Okay. Nou, oké, okay, hartstikke bedankt. Goede tip, uh, mevrouw Braaksman. Nog meer in dit jaar? Jazeker. Want uh, wat ik altijd merk uh, uh, in onze winkels is dat mannen lezen toch net andere dingen dan vrouwen Gelukkig maar. En uh, ik koop natuurlijk ook boeken in voor mannen. Nou, uh, mannen kopen over het algemeen veel meer non-fictie. Uh, en daarbij in de vakantie, en dat is dan wel weer een beetje een vakantiefenomeen, kopen ze heel graag true crime. Dus uh, waar gebeurt of iets geromantiseerd. We hebben nu uh, bijvoorbeeld een boek over uh, Kooistraat in Imperium Kooistra, dat verkoopt heel erg goed. En uh, dat is toch wel uh, iets wat mannen graag lezen. Er zijn mannen die twee boeken per jaar... en dan lezen ze uh, Joep van het Hek... en dan lezen ze een true crime. En ik vind ah. dat die boeken er gewoon moeten zijn. Kooistra, dus het Imperium Kooistra... samen met deze F van der Helm zegt... Mieter in Den Haag. Helm, FJA, een boek over de homovervolging van 1730. Carleen alles van kader Abdullah. Uh, de, kra de kraai, het huis van de moskee, et cetera. Ik heb hierdoor meer respect gekregen voor de islam... en begrijp het geloof beter... Robert, Games of Thrones, deel 5. A Dance with Dragons, van G.R.R. Martin. Deze serie, A Song of Ice and Fire, wordt gezien als een van de belangrijkste fantasie-series van nu. Subliem, groot en niet voorspelbaar. Hoofdpersonen sterven bij de bosjes. Beste HBO-serie HBO's van 2011. En Carice van Houten in seizoen 2. Kent u dit, ken, ken u dit boek? Ja, ik ken het fenomeen. Het is niet uh, echt mijn genre, maar dat maakt natuurlijk verder niet uit. Het is inderdaad, zeker onder jongeren, heel erg populair. Oké, okay. Annemarie, goedemorgen, zeg het maar. Goedemorgen. Ja, ik heb een tip. Uh, het is een beetje moeilijk misschien voor de gemiddelde vakantielezer, maar het is een boek wat vind ik erg aansluit bij alle. Haat die op dit moment in de samenleving manifest geworden is. Het zijn drie dunne boekjes van Hans Keilsson, kinderpsychiater die onlangs op 101-jarige leeftijd in Bussum overleden is. Die man heeft ondergedoken gezeten in Nederland tijdens de Tweede Oorlog, Wereldoorlog. En hij is naar de hand betrokken bij het opvangen van kinderen van uh, Joodse ouders die de concentratiekampen niet overleefd hebben. En hij heeft die kinderen gesteund. En hij schrijft zo ontzettend wijs. Maar wat hij beschrijft in een van zijn eerste boeken... is zijn jeugd tijdens het opkomen... ...van het fascisme in Duitsland. Maar is het, hij... een, is het wel een, een, een lekker boek? Schrijft hij prettig? Hij of... schrijft... Hij, ik vind dat hij... Het is alsof je met je vader zit te praten. Het, het, en, maar tegelijkertijd is het ook iemand die zich ontzettend goed kan verplaatsen... ...in zijn jeugdjaren op school. Dus ook voor jonge mensen, als hij schrijft over wat er gebeurt op school... ...als je uitgesloten wordt. Nou, dat zijn de orde van de dag. Alle jonge mensen maken dat mee, dus deels... Is het, uh, gaat, ik hoort het gewoon ook bij de pubertuid. Maar hij maakt mee hoe politieke verhoudingen ook de verhoudingen tussen kinderen uh, gaan bepalen. En dan schrijft hij ik zo ben helemaal, prachtig Weet over. u wat ik prachtig vind? Weet ja. u waarom ik het boek alleen al zou gaan lezen? Om de passie en het enthousiasme in uw stem. Het is, we gaan de, de, de titel nog een keer doen, zodat zijn, iedereen de titel is. Het zijn drie boeken van Hans Keil, zo'n kleine boekjes. Uh, en ik, ik, ik moet even nu mijn leesbrilletje opzetten, dat gaat nu nu. Okay. Het staat op mijn neus, <laughs> en ik heb hier het, het eerste boek van hem, de, de eerste boeken vond ik het meest, het meest uh, indrukwekkend. En de titel omdat is? Uh, ja, ik, schrijf, ik, geef alleen, ik geef alleen de naam van de schrijver. Okay, Hans, Hans Kelson. Kelson. Hartstikke bedankt. Hans Kelsson. En hij, alles en boeken zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands. Hij is in Amerika afgelopen jaar heel populair geworden. En dat heeft ook in Nederlandse weerslag gevonden. Maar okay. die man is zo wijs. Drie boeken. <laughs> ik, probeer, hij, ik ben normaal heel goed in het afkappen van mensen, maar het lukt ja. me niet bij u. Hartstikke Hans bedankt. <laughs> Grietje Braaksma, echt, uh, hebben jullie Kelson ook bij de Ako? Uh, Jazeker. Dit zijn uh, dit zijn zulke belangrijke boeken. En ik ben het helemaal met mevrouw eens. Ik ben ook onder de indruk van haar argumentatie. Um, en ik kan, ha ik kan me eigenlijk alleen maar bij haar aansluiten. Dit zijn heel erg belangrijke boeken. Ook voor jongeren. En wat het knappe is van Keilsson... is dat hij niet zijn leven heeft laten uh, verpesten door haat. Daar we heeft gaat, hij zich wat, verder van gehaald. Momo gaat alle titels die aanbevolen worden... gaan we op de site zetten. En u kunt de tweets en de mails lezen. Uh, Karin, als je ons leest, word je beïnvloed... Schrijvers, dat schrijft door Martin. Ja, zeker. Ja. En wie heeft jou erg beïnvloed? Uh, ik denk onbewust voordat ik begon te schrijven, erg Harry Moelisch, huh? uh, Sartre, ook qua, huh? qua gedachte. Ja, komt er maar in hoor mevrouw, als u dat <laughs> wilt. U mag komen vertellen welk boek u wacht. Nou, ga maar door. Ga oh, vooral, bezoek, ga vooral ja. door. Ik ja, loop ja. wel naar die ja. mensen toe. Maar vertel maar dus Sartre en uh, Moelisch. Oh, <laughs> Sar Sartre en Moelisch. Sartre en Moelisch, um, qua rijkdom in verhalen, misschien Gabriel Garcia Marquez ook. Wauw. Ja? Ja, nou nee, ik, ik denk nu ineens, ik ga je lezen, want ik, ik, ik weet niet wat voor stijl je hebt. Dus, uh, nou, ik, ik, maar jouw boeken zijn nog ook gewoon verkrijgbaar in de boekhandel? Of moet ja. ik daarvoor op internet? Nee, dan? dat kan gewoon in de boekwinkel. Oké, okay, nou dan zal ik in de boekwinkel <lacht> jouw boeken gaan schrijven. Uh, ga, nee, dat vind ik echt, want uh, je, je, je maakt me erg nieuwsgierig okay. naar je werk. Dick zegt, het beste boek dat je kunt lezen is het hoofdwerk van Arthur Schopenhauer De Wereld als Wil en Voorstelling. Hij zal verwijzen naar je eigen ogen en voorstellingsvermogen. Gewoon met eigen ogen de wereld inkijken, Prim. Dan krijg je je het meest mooie naar jouw boek. Ik ken het boek niet, u wel? Nee, ik ken het wel. En Schopenhauer hield niet zo van vrouwen. Dus ik denk <laughs> dat we een ander boek moeten nemen. <laughs> Michiel zegt, probeer in van Monaldi en Amp sorteerde een prachtig boek bomvol met de historie van Europa. Kent u die? imprematuur van Monaldi. Jazeker, Dit waren de schrijvers van uh, het kleine boekje van de maand van het spannende boek. En uh, meestal helpt dat inderdaad wel om schrijvers uh, beter onder de aandacht te brengen. Uh, en inderdaad, als je een beetje houdt van een historisch spannend uh, boek, is dat een aanrader. Ik ken echt alle boeken. Eigenlijk. Ja, maar dat is mijn werk, Pre. Dat alle is mijn boeken. werk. Luister, dit is gewoon een wandelende et. Kloppen die in de bus. Wat geweldig. Goedemorgen. Wie heb ik aan de telefoon? Charlotte. Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Gesprek met uh, Charlotte. Um, nou, ik lees eigenlijk alles van wat los en vast Zowel uh, literaire trillen, zoals men dat dan noemt. Maar ook echt literatuur. En daar heb ik uh, ook een boek zojuist gelezen. En dat is van een Deense schrijver. Jens Christian Gründal. En die beschrijft een boek en, uh, over de gedachten en gevoelens. Uh, van zijn hoofdpersoon in zijn boek. En dat is zo intens dat ze heel subtiel. dat het echt onder, nou, in je huid kruipt. En Barbara heel zegt, spannend. Barbara zegt in mijn oor, volgens mij, ik weet niet wat. Da daarom werkt Barbara nooit. zit ze de hele tijd in bad boeken te lezen. die zegt dat het een heel erg moeilijk boek is. en misschien te zwaar voor het strand. Nou, voor het strand. Zou ik het niet adviseren? Dan moet je gewoon een, een lekkere triller nemen... bijvoorbeeld van Marion Paulicht of Zondaarskind. Uh, kind. Dat is gewoon lekker spannend. Maar nou wil ik wel zeggen dat ik het helemaal niet prettig vind... om aan het strand te lezen. Maar je dus wat vragen? Het hoeveel, boeken, hoeveel boeken koopt u zo per maand? Uh, nou, gemiddeld... Uh, nou, zeker vier... Zeker, oké, okay, dank u wel. Mevrouw Braatsma, nou, kopen vrouwen meer boeken dan mannen? Klopt ja, dat? zeker. Uh, vrouwen lezen ook veel meer. Vrouwen zijn ook vaker lid van de bibliotheek. Maar ik vind ook dat uh, wij als inkopers... moeten ook een beetje de hand in eigen boezem steken. Want we zijn op een gegeven moment een beetje vergeten... dat mannen ook graag boeken kopen. En wat zie je dan? Dan zie je dat er steeds meer vrouwenboeken in de winkels liggen... terwijl mannen ook graag boeken willen kopen. Sterker nog, mannen geven meer geld uit... trekken hun creditcard, uh, kijken meer Minder naar uh, de prijs. Dus uh, ik vind ook alle uh, boekverkopers en inkopers van Nederland. moeten ook boeken voor mannen op de plank. Een goed boek is tien jaar een duidelijke mening. van Primradekisjoen. <laughs> dat is echt een mannenboek. Alle mannen kopen. Ik heb hier onlangs, zeg Popel. Ik heb onlangs het boek Speeltijd. van Harry Hageman gevonden. in een café in Amsterdam. Er staat opgeschreven dat het een zwerfboek is. en dat de nalezing weer op een openbare plek gelegd moet worden. Het was een prachtig cadeautje om te vinden. Speeltijd van Harry Hageman. U kent die ook, mevrouw. Nou, ik, u ik, moet op de website echt nu naar de webcam gaan. Zodra een beller belt dan zie je mevrouw Braaksma aan <lacht> knikken van herkenning. Het is echt onvoorstelbaar. Nou, ik ken het fenomeen... zwerfboek, en het is eigenlijk zo'n zo leuk uh, idee. Uh, eigenlijk wat mensen zouden moeten doen... als je in een ver buitenland bent en je neemt boeken mee... die boeken moet je niet meer mee terugnemen naar Nederland. Daar moet je gewoon je hotmailadres in zetten. En je moet er even in zetten wat je er zelf van vond. En let op, dan krijg je echt reacties. Ik ga altijd heel ver weg op vakantie. Ik laat overal mijn boeken achter. Dat zijn mijn eigen zwerfboeken. En ik krijg vaak reacties. Dus ik zou zeggen, laat je boeken... neem maar, ze niet meer bedrijf, mee naar maar huis. Bij mee is het zelf boeken die ik slecht vind... En die ik niet uitlees. Ik kan geen boeken weg. Doen. Mevrouw klaagt altijd. Die wil. Ik wil alle boeken bewaren. Ik wil honderd. Ik wil ja, 100... Dat kan niet, Prem. Dat nee, bestaat niet. Dat zegt mevrouw ook steeds. Af ik... en toe moet je de slechte bellen. En dan komen ze met de vragen Dan nee, halen ze alles over. Nee, op. nee, want ik vind het zo leuk. Dan da, da, da ontdek ik weer een boekje. Ik heb laatst weer alleen op de wereld. Dat ik iemand cadeau geef. En uh, uh, de laatste der Mohicanen. En dan ga ik het weer lezen. En dan krijg ik weer tranen in, in mijn ogen krijgen. En dat is toch leuk? Ja, maar goede boeken zitten toch in je hoofd? Ik ken dat boeken maar... die ik 20, 30 jaar geleden. En die die, de, dat gaat nooit meer weg. En dat goeie is de kracht van moet een je boek wegdoen. Nee. Die moet, goeie je boeken, moet, die moet je weer de, openslaan. De, de Godfather heb ik laatst de oorspronkelijke versie in het Engels weer: heb ik mijn dochter het laten lezen, heb ik het weer gelezen. En toen, ja, ja, maar slechte boeken mogen wel weg. Nee, want ik vind toch: die auteur heeft het is ook slechte boeken bewaren. Ik ben gestoord. Ik, ik, ik, ik, maar mevrouw klaagt ook iedere keer erover. Nou, Robert zegt... Een paar jaar geleden ben ik verliefd geworden op het boek Eilandspost... van Marie-Anne Schaefer. Een boek in briefvorm over liefde, doorzettingsvermogen en literatuur... op Gurdsley. Hierna nou ben ik op zoek gegaan naar andere boeken van de schrijver. Helaas is dit haar enige roman. En zij is niet lang na het verschijnen van Eilandpost overleden... van harte aanbevolen. E. Dit boek kent u ken niet. niet. Hey, nee. ken ja. <laughs> Robert, ro Robert, je bent erin geslaagd om een boek te vinden dat mevrouw Braaksman niet kent. Je krijgt van mij de uh, ik heb Ria, goedemorgen. Je bent de laatste beller. Ga je gang. Goedemorgen, Maria Schout. Nou, ik uh, beveel het boek aan Patrick Roodvoes, De Naam van de Wind. En uh, Het tweede deel is pas sinds uh, juni uh, op de Nederlandse markt. en Dat is uh, De Angst van de Wijzen. Het is een soort science fiction. Hij is zelf uh, psycholoog. En, uh, of uh, nee, niet psycholoog, hij is uh, filosoof. En hij schrijft prachtig. De angst van de wijze. En de auteur is? Patrick Roodvoes. Patrick Roodvoes, is dat een Nederlandse auteur? Nee, het is een Amerikaan. Hij is filosoof. Oké. Okay. En uh, hij, uh, hij schrijft uh, lekkere, dikke pillen. Maar het leest, het leest verrukkelijk. Je moet het wel wegleggen soms omdat je over wat dingen na moet denken. Maar hij, zijn taalgebruik is prachtig. Hoeveel boeken uh, koopt u per maand? Oeh, uh, drie, vier. Oké. Okay. <laughs> ja, nou, ja, hartstikke bedankt. We zitten door de tijd. Hartstikke bedankt. Uh, Asedine, 400 brieven van mijn moeder. Geen woorden voor. Ik kende die niet. En ik vind de leukste opmerking... Ik heb nog een heleboel staan allemaal op de site. Maar ik kreeg van Lockie 200 eren de volgende tweet... Ik neem mijn iPad mee met 80 boeken erop. Weet ik vrijwel niets in mijn koffer en in het vliegtuig. Dus dat is de easy. Ja, maar ik, wil, ik lees toch mijn boeken op toilet en in bed. Natuurlijk. En, het... en op het strand. Ja. en uh, Je wilt ook een boek cadeau geven. En ja. je geeft niet, uh, ja... Luisteraars, ik ben iemand die heel eerlijk is. En ik vertel altijd alles. Ik zal u vertellen hoe ik mevrouw braaksma kende. Mijn boek, uh, tien jaar een duidelijke mening, kwam uit. En toen moesten wij de ako erin worden gestopt. En als zij het niet besluit te kopen, dan komt het niet. Dus toen heb ik het persoonlijk gebeld... Of ze Alsjeblieft, wel wilde inkopen. Toen zei ze: Doet u dit nog niet? Want anders gaat heel Nederland me bellen. Maar toen zei ik: Ja, ik ben zo'n vreemde vogel. Dus nog bedankt dat u dat toen heeft gedaan in 2009. En daardoor zijn mijn boeken nog veel meer verkocht. Dus Karin, overal je boekje promoten. En kom in de bus om het de volgende keer weer aan te bevelen. Ik dank alle luisteraars en de deelnemers. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. En de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie: Anouk Tulner, Rien, Aarts en die productie: Hans Twint en Momo En Jeroen Schaapok deed ook mee techniek, logistiek en transport, Martin Hulshoff eindredakie en regie, de veellezer Barbara van der Klees zo meteen Jan van de Putten en Deborah Bleckenhorst met de zomereditie van de Gids.fm Tot morgen, lees vooral veel boeken Namaste, dag! love is long and boring. No one can en and and figures. voor and It's brand time. Morgenavond in Brons met boeken. Mijn vader heeft mij opgericht. Moeder deed daar aan mee. En straks het hemels vergezicht. Hoe zee, hoe zee, hoe Een eerbetoon aan de op 26 juni jongsleden overleden schrijver, Heren Heeresma. was even stil.